Radio Radio Radio. Also ich kann dir auf jeden Fall versprechen, dass Künstler nicht überflüssig sind. Die sind nicht das Wichtigste in der Welt. Aber zum Beispiel Metzger sind, sind auch nicht überflüssig. Nein, aber die sind schon wichtiger. If there's a need to tease you, there's a chance to Groot genoegen, onze kleine scheisse van de posttoilette. Ondertussen op het postkantoor in het toilet. Ik heb hier een brief van Hoogsteder en Hoogsteder, John Hoogsteder en dokter Anders, Willem-Jan Hoogsteder, specialisten in Hollandse en Vlaamse oude meesters. Daar staan er staat in grote letters. Voorjaarsverkoop. 50 oude meesters uit de Gouden Eeuw. Museale schilderijen van 20.000 tot 120.000 euro. Den Haag. Zeer geachte heer, mevrouw. Graag willen wij u erop attent maken dat onze grote voorjaarsverkoop dit jaar hebben gepland. Van 10 tot en met 22 april 2007. Speciaal voor u, hoofdletter u zijn wij de weekenden van 1415 en 21-22 april geopend. De oude meesters uit de 17e eeuw vertegenwoordigen de kunst uit de tijd dat Nederland werd gevormd. In de tijd van grote welvaart en culturele bloei die ons land heeft gekend, zijn de mooiste schilderijen gemaakt. Nooit meer zijn deze in schoonheid overtroffen. Musea en verzamelaars blijven hun collectie uitbreiden en er komen steeds meer nieuwe Collectioneurs wij. Schilderijen uit de Gouden Eeuw worden daardoor schaars. Het is ons dan ook een groot genoegen u, 50 oude meesters, te kunnen aanbieden van museale kwaliteit en wel in een zeldzaam prijssegment tussen de 20.000 en 120.000 euro. Goede schilderijen in deze prijsklasse zijn moeilijk te vinden. Dit is ons alleen maar gelukt door kennis, kennis die wij graag met u delen. In de aanloop naar de tentoonstelling zult u nadere informatie over onze voorjaarsverkoop ontvangen met vriendelijk goed hoogsteder en hoogsteder. Ondertussen En jetzt nog een bisschen muziek vom einzigartigen Fanny van Dann über den Großmeister Roman, dem kleinen Meister Tilman sagte... Hast du ein Problem? Fanny hat bestimmt das passende Lied schon geschrieben. Sie haben Typ-Plaketten auf der Seele. Sie zahlen keinen Cent, Steuern zu viel. Sie wollen, dass sich Leistung wieder lohnt. Sie sagen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Sie warten, bis die Grundstückspreise steigen. Und sie haben einen engen Freundeskreis. Sie wissen, was sie wert sind und sie haben ein Geheimnis, von dem ich nichts weiß. Und ich wäre hier so gerne zu Hause, denn die Erde ist mein Lieblingsplanet. Doch ich werde hier nie so zu Hause sein wie die Freunde der Realität. Sie haben den Benzinpreis in den Köpfen und sie sind mit dem DAX-Badu. Sie haben eine politische Heimat und sie kennen ihren IQ. Sie beurteilen die Regierung, nichts Menschliches ist ihnen fremd. Sie haben keine weiße Weste, Wenigst in zijn weißes Hemd. En ik wär hier so gerne zu Hause, denn die Erde is mijn Lieblingsplanet. Doch ik werde hier nie so zu Hause sein wie die Freunde der Realität. Sie machen einen tadellosen Eindruck und sie vergreifen zich manchmal im Ton. Sie haben eine Meinung zur Rentendebatte und zur Stammzellendiskussion. Sie sind wahrscheinlich wunderbare Väter und irgendwie sind sie selbst noch ein Kind. Und sie wissen, was man wissen muss und wie man Eindrücke gewinnt. Und ich würde das gerne schön finden. Und ich wäre so gern ein Ästhet, doch ich sehe das alles ganz anders als die Freunde der Realität. Ja, hier zijn we weer, rond uh, samen uh, in een ruimte met uh, Meneer verhoeve. Ähm, ja, er kring net over wat lockt de cryptozoologie. Uh, voor de mensen die net gewoon uh, niet konden luisteren, cryptozoologie zijn, uh, uh, dat hebben we eigenlijk nog niet besproken, daarom maakt het ook niet uit, want je daarvoor nog niet hebt geluisterd. Ähm, ja. Uh, ik zie al gewoon, uh, meneer Verhoeven, je hebt hier zo'n mooi papiertje met, met punten, gewoon, algemeen, cryptide, uh, onbekende dieren. Gewoon. En um, ja, uh, kun je misschien iets over vertellen gewoon, um, over de um, omstandigheden? Om de ik, ik had ergens iets uh, gehoord, daar um, moet ik toch even. Deutsch praten, um das ähm, mm. uns geliefde äh, Roy äh, P. Äh, Macal und mm. ähm, natürlich äh, mm. der de Gott von der Kryptozoologie äh, Bernhard Hövelmanns Sehe ich eigentlich, dass ihr selbst Bernhard Hövelmanns seid? Das ist spannend. Äh, dann könnt ihr hier misschien noch legen, lecker äh, um das hier eigentlich sein, sind es, äh, eben äh, sind es, oh, äh, Sinds wanneer ben je eigenlijk dood? Kun je dat even nog aan de luisteraar vertellen? Sinds... Uh, 2004. 2004. Ja. Ah, ik das had ist hier staan so uh, augustus so so 2001, long. maar dat ja, maakt dan ook lang. niet uit. het Dat verklart me nee, ook niet zo nee, goed. Die raar stank nee. in die kamer. Ja. Ja. Maar ja. Um, ja, ik had hier gezien dat... Uh, uh, uh, ja, Taxen, uh, Arizona, waar ja. ook uh, het begrafenisveld van alle vliegteuren van Amerika ligt, ook een hele mooie plek... Um, ja, dat op uh, grond meerdere bedouwelijke omstandigheden uh, de gezelschap voor cryptozoologie is opgeheven. Um, Ligt dat alleen daaraan dat je dood bent, of zijn er nog andere redenen voor? Of misschien om um het anders te formuleren... Um, uh, uh. Ja, je gaat er nu klakkeloos vanuit dat ik dood ben. Ja, natuurlijk ja, staat je ja ook daarom en, uh, ja. ja, jij bent van de letters, zei je. Ja, ja, ja. En, uh, ja en daardoor dat je natuurlijk één been hebt, gewoon, val je minder op in de rond. Klopt ook. En, en ik uh, vind jou niet echt een cryptozooloog als je dit soort uh, ja, onzin eigenlijk verkoopt. Ik vind ja, ja. het voor jou. We hadden toch even nog daarover gepraat dat jij wilde verkopen. En ik dacht, uh, ik ga je even een beetje helpen. Maar oh, ja, nou, hoog, wanneer nou, dat, dat hoeft hoeft niet hoeft, dan, nee, dan, en, dan, uh, dan hoeft het niet. Ik ben nu dus hier. En ik, uh, ja, ik, ik. we hebben het er al eerder over gehad, en jij wou het er verder niet over hebben, maar uh, de krokotta ben ik nu. Ah ja, oké. Okay. En, uh, en nu wil ik het er wel over hebben. En nu wil ik het over hebben, ja. Ja, natuurlijk. Ja, en ik, ik, ik kan, ik kan uh, ja, de krokotta maakt een, een, een, het geluid van een brakende uh, mens. Ge ik, ben, ik, ik, ik, ik, ja, dus hmm. vanaf 2004 tot nu, en, uh, en nog in lengte vandaag, ga ik het geluid van brakende mensen maken. Niet alleen. Om, kun, kun je misschien um, ons luisteraar, uh, we kunnen het natuurlijk niet verbeelden, um, maar uh, misschien even gewoon een geluidsproefje geven. Gewoon um, hm. ga je gang. Ja, ja. Gewoon, gewoon... Um, Ik weet spanker. niet of, of dat uh, serieus genomen wordt. Nee! Ik vind het klank redelijk serieus. Hm. En, uh, en dat... Um, het spannende aan is gewoon de vraag... Um, dit geluid hoort je bij bepaalde omstandigheden. Uh, uh, het krokotta, heb uh, uh, ik gehoord leeft in totaal andere omstandigheden waar het geluid misschien uh, enigszins qua gevoel niet thuis zou horen. Kun je daar misschien nog iets over zeggen? Nee. Dat is jammer. Dan uh, gaan we misschien nu verder met... Uh, met ik denk, ja, Ik denk dat ik heel goed uitgelegd heb wat, uh, ja, wat de inhoud is. Van het krokotta wijzen. Maar um, misschien kun je gewoon voor, voor, voor het, de niet-cryptozooloog, um, en daar zijn volgens mij behalve twee alle, uh, uh, we willen je ze overhalen om ook uh, mee te denken in dit gebied. Uh, dat ah kan. ja. Misschien uh, even gewoon uh, een klein berichtje over uh, het leven van de krokotta gaat geven. Ja. Soms verbergt hij zich in struiken. En hoort dan de boeren elkaar bij naam roepen. De krokotta roept die naam. En lokt de boer zo verder het bos in. Spannend, niet? Ja, spannend. Vind ik echt spannend. Diep in het bos eet hij de man op. Dieren die om hem heen willen lopen, raken verstrikt in hun eigen sporen. De uit de dode krokotten verwijderde ogen. Zijn gestreepte edelstenen die de toekomst voorspellen. Hmm. Ja, en, uh, Het is duidelijk waarom hoe, je een gekozen zou, hebt voor de kokotta. Ja, dat is absoluut ja. duidelijk. Ja. En het uh, is ook totaal onduidelijk waarom je niet in zo'n dier zou gaan geloven. Ja. Waarom geloof jij hierin? Omdat. Die uh, wordt er vergek versleten. Ja, maar. Uh, Waar, waar moet ik anders aan geloven komen? Ik heb geen rijtjes meer. Waar uh, op... woon je nu dan? Sorry dat ik weer persoonlijk word. Ja, ja, ja dat geeft ja. verder niets. Ik heb, ik heb een busje gekocht. Gewoon, en, een busje? Ja, of een ik, bosje? Uh, een busje in een bosje. <laughs> en uh, uh, ja. Uh, het stomme alleen is dat het gewoon een monoculturele... Uh, nuttige dennenbos is. Gewoon, waar hm. gewoon de kans op... Um, hm. Verder dat cryptide misschien niet zo rood is, maar misschien is het ook een totaal groot fout hier rond te denken gewoon dat je altijd naar de jungle moet om cryptide te klopt. zoeken. Gewoon. Nee, dat klopt. En vooral denk ik ook gewoon dat zoeken, het gaat meer om het vinden. Kan ik, kan, kan, ik, kan ik of iedereen die geïnteresseerd is, die vele luisteraars die nu naar ons luisteren, is er een mogelijkheid om jou te zoeken? Om mee te zoeken. Ja, volgens mij niet, omdat ik ben alleen maar te vinden. Is er een mogelijkheid voor mij en de luisteraars om jou te vinden? Nee, ja, die, die is zeker, die bestaat zeker. Dat is leuk. Kun je daar iets, iets meer over vertellen op de manier of te, moeten we daar bepaalde dingen voor doen? Is er een. Ja, ik denk dat je, je? gewoon. Uh, je moet gewoon even rustig worden. Rustig. Worden. Ja, rustig worden. Daar waar je bent, blijven. Niet weglopen. En. Uh, en een kom je zelf dan, kom jij naar ons toe? Nee, um, het is een beetje dan, uh, dan met die bos gewoon en die boeren gewoon. Je, moet, uh, je moet het uh, toelaten dat je gelokt wordt. Gelokt door de aantrekkelijkheid van het cryptozoologische daar zijn. Heb je ook een soort van een mooie kont waarmee je kunt uh, lokken? Uh, ja, dat is gewoon misschien ook mijn liefde voor de Okapi. Dat ik daar toch redelijk gebrekkig aan ben. Echt wel? Ja, ja maar um, ik denk gewoon, het zou ook niet zijn gewoon. Um, implantatie is ja leuk, maar. Dan kun je dan eens je even laten zien? Even omdraaien, dat ik even kan kijken. Oh ja, gaan in, in een moment. Dat, ja, ja, uh, ja, ja. Misschien kun je even. Dat ik ook om... een soort beeld daarvan heb. Ja. ja, ja. Mm -hmm. Zoals het ik zeg. Nog licht. één keer, even? Ja. Ja. Ik begrijp ja. ja. ja. het nu wel. Ja, ja, zo zit het in elkaar. Maar het zou natuurlijk gewoon uh, te ver gaan te zeggen dat het de enige reden is om een cryptozoologatie die geloven. Uh... Maar je moet wel een soort van idole hebben, denk ik, toch? Of niet? Precies, daarover gaan ja. we. Ja, held, is het een held? Is de Okapi voor jou een, een, een held? Dat is uh, volgens mij de enige held die er nog bestaat, dat, dat doet mooi. me misschien een beetje te dat kort aan, uh, ja. aan het uh, mokeelen membe. We hebben het uh, al eerder over gehad. En ik denk toch dat, dat we wel weten dat de Okapi toch bovenaan die lijst staat. Ja, dat, Niet voor jou alleen. Hè? Dat is ja, dus nee, ook voor mij. Ik heb mij... Ja. We hebben ons allebei overgegeven eigenlijk aan de Okapi. Ja, ja overgegeven. Het ja. is pure liefde eigenlijk. Pu pure liefde. Gewoon. Ja. Ja, het gaat gewoon veel... Het is veel universeeler. De Okapi, hè? Ja, ja, ja. Of de liefde. Ja, alles gewoon. Ja, ja wanneer je één keer het Okapi hebt ontdekt, dan, uh, dan hoef je ook geen Okapi schoenen meer te kopen. Dan hoef je alleen nog maar te zijn. Te zijn, te te zijn. Ja. En uh, verder, wat, wat, wat zijn je plannen verder om, om nog de ja, soort verering bijna te, te vervormaken voor, voor, ja. voor, de, voor de Okapi? Ja, ik dacht eigenlijk, uh, <laughs> mijn idee was gewoon um, uh, Berlijn gedeelte die ik af te breken. ...een hele grote heuvel daarvan op te bouwen... ...en, en het speciale voedsel van Okapi is gewoon, um, ...is een driebladig um, brandnetelplant. Uh, Brandnetel? Uh, sorry, brandnetelplant. Ja. En, um, maar met hele zachte hartjes, gewoon die je stimuleren. Ja. ja. En, uh, en dit wil ik dan importeren uit, uit de Congo... Uh, Zolang het typisch meer toestaan. Moet dat pas uit de Ik dacht dat ze in Zuid-Duitsland ook een goede kwaliteit hadden. Ja, maar... Oké, okay, dat uh, is goed, sorry. Ja, ja. ja, ja. En, uh, en uh, op die heuvel gewoon... Uh, uh, ja, gewoon... Een okapi neerzetten. Hm. En, uh, het is minder verrassend dan ik... Dan ik, ik, ik had allemaal beelden van... Uh, van uh, ja. Maar waar, waar... Waarom moet daar een okapi staan? Ja, omdat... Uh, kan dat niet alleen het vel zijn, of, het, uh, nee, nu, of alleen zijn anus, kan ik me ook voorstellen. Hè? Dat, je, dat je die anus symboliseert als, als de, de perfecte... Nu, als je het conform. zegt, ja, dat is... Uh, misschien is zo, zo groot dat je gewoon um, helemaal niet beseft dat je gewoon plotseling in ja. de anus van ja. een okapi gaat lopen. Ja. Ik, het is nou. goed dat wij elkaar hebben ontmoet. Ja. Ja. Volgens mij je moet je sowieso veel meer ontmoetingen tussen cryptozoologen gaan gebeuren. Denk ik ook. En gewoon het verbindende stuk zou toch altijd het Okapi blijven, denk ik. Oh nee, dat is daar buitenkijf, dat is daar buitenkijf. We kunnen ook denken aan, aan, aan kleine broosjes. je kunt denken aan, aan, aan flyers met kleine anusjes die je op je spijkerjasje kunt, uh, kunt ronddragen. Ja, ja. De Okapi-anus. Of kleine winkelwagens, die is gewoon voor oh. de mensen gewoon die... Ja, uh, yeah, het zijn toch ja. altijd mensen gewoon die enigszins gewoon... Het esthetische rond toch altijd met iets praktisch willen verbonden hebben. Ik, ik denk zover zou ik kunnen gaan rond een winkelwagentje in de vorm van een Okapi-anus te maken. Het probleem is alleen dat. Uh, het zou wel een echte Okapi-anus moeten zijn, maar. Een levende, denk je? Of, of misschien is dat ze niet. Is het, ja? ja? Ja, dat is gewoon een ethische kwestie: ja. extractie. Dat je, dat, je ook, dat je ook nog echt die, die rempeling kunt zien, die, die superbe rempeling van de, van de Okapi-anus. Die... Maar ik vind, je gaat nu te erg in het detail, omdat um, het is gewoon is nou een het rond, rondheen wat veel belangrijker is. Gewoon, omdat, nou ja, goed, um... ja, wat denk je dat je dan uh, rondom een uh, okapi winkelwagen kunt gaan creëren? Wat, wat, wat is je... Ja, ik... Is daar een soort... Ja ja, naja, misschien een, een, een tweede universum, omdat, uh, ja, ons wil staat ja ook niet alleen uit uh, niet okapi anus wagentjes <lacht> En, eh, uh, uh, uh, gezondheid. Um, uh, ja, ik dacht gewoon, ja, om het niet te, eh, te uh, laten worden, maar hm. misschien toch een, een hele Okapi-lijn. Hm. Um, toch weer, naast die, naast die schoen en het Okapi-anus winkelwagentje ben je een soort van ja, misschien dat um, misschien moet er meer gewoon uh, uh, niet stoffelijke Okapi-anussen komen gewoon die het spirituele kant van het Okapi gaan uh, uitbeelden gewoon, uh, ik dacht meer zo aan een Okapi-godsdienst hm. en, uh, en religie Precies. Ja, geen, misschien geen religie, hm. omdat ähm, de religie zit al in de cryptozoologie binnenin. Maar ik denk gewoon, uh, misschien is het wel gewoon een, een goede vorm van missionering. Um, met een Okapi uh, spiritualiteitscursus die je gewoon ook in het weekend zou kunnen volgen. Hm. Omdat, uh, naja, um, je moet er tijd voor vrijmaken. Ik denk wanneer je een keer hebt beseft hoe het is. gewoon Zo'n weekend zou je gewoon nooit meer iets anders willen. Maar, ja, maar ook, gewoon, het moet natuurlijk laagdrempelig blijven. Gewoon. Ja. En denk je dat, dat, dat, dat, je, dat, we, dat wij, hè, want ik denk toch, dat wij het gaan, moeten gaan, gaan ja, trekken? Hè? Dat ja, ja, ja. Ja, is dat, anders dat, Ja, dat, dat, dat gaan we nu zien. Ik denk dat de storm loopt hoor. Naar, naar dit, uh, en um, hoe ga je nou. Um, zorgen dat ze ook echt komen. Dat je, dat je, wat ga je doen? Wat, wat kan ik straks gaan zien als ik door de stad loop? Wat kan ik dan gaan zien dat, dat, dat, dat Tilman... Uh, hè? Ja, ik snap het ja, ja, ja, ja, ja. we, we zijn beeldend. Uh, ja, ja, ja, ik denk, ik denk uh, mijn, mijn eerste gedachte is gewoon, um, ja, mensen houden gewoon heel erg van orde. En ik denk wanneer gewoon... Um, Daarmee begint dat je gewoon, waar hebben dat äh, af en toe iemand met een oké, aardig winkelwagen hier door, door de buurt loopt, dat je dan ähm, misschien äh, mensen äh, hebt wanneer je gewoon fout hebt geparkeerd, dat je ähm, äh, politesse, of, äh, hoe noem je dat in het Nederlands, äh, die dames die gewoon opschrijven dat je gewoon äh, fout hebt geparkeerd rond, ja, tenminste dat deze dan... Ähm, een mooie ja. strak bikini gewoon op een okapi gewoon um... in een okapi winkelwagentje okapi anus winkelwagentje zitten of is dat nee het ik denk op? gewoon uh, we, we even gewoon van de anus uh, okapi winkelwagentje afstappen en misschien ja? naar het echte okapi gaan en en en dat okapi um, ja misschien is het ook uh, geen echte dat vind ik te moeilijk ik vind het te moeilijk een echte ja. okapi ja nee. ja ja, ik denk dat de ja, nee, het uh, ook alweer te veel gewoon. Ja, volgens ja, mij ja, gewoon het, ja. de vreemdheid gaat er van weg wanneer het gewoon... Ja. ik denk of... dat een winkel een, een, winkelwagen, een, een, een, een, een, een, een Okapi aan een winkelwaar, dat dat veel duidelijker ja. weer ja. kan geven ja, maar... wat een, waar een Okapi voor staat. Ja, ja. wat, waar staat een Okapi voor? Volgens mij zijn we ook de enigen die dat dan nog snappen gewoon. Ja, je moet het gewoon Als je een echte okapi je moet het okapi makkelijker maken gewoon omdat... Ja. Ja, ja, is geen, geen verstand meer. Kan dat, is het heel ver gezocht, hè? Maar kan het uh, Okapi-anuswinkelwagentje op die berg in Berlijn staan? Of is dat... Is dat uh, kun je dat flauw noemen? Of? Uh, ik zal het niet flauw noemen. <coughs> maar ik denk, ik, uh, ik vind, er moet meer een proces komen. Gewoon dat uh, het Okapi-anuswinkelwagentje gewoon uh, soms op de berg staat en soms niet. Wat... Uh, Daartoe leidt gewoon dat je ze gaat afvragen, dat je dingen gaat afvragen als je er, Precies, ja. als je er niet staat. Ja. Waar is het? Als die daar niet staat, ja. Waar is het dan? En dan ga je zoeken. En dat is fase 1. En ja. fase 2 is dan: dan ga je vinden. Oh. Ja. En vind je het dan belangrijk dat ze bij jou uitkomen? Nee, helemaal niet. Nee, hè? Nee, nee. nee, gelukkig, want dat vind ik ook niet. Daar ja, zijn we want, het dan bij over eens. Ja, dat, ja uh, ik, ik vind het gewoon spannend worden. Yeah. Gewoon. Ik vind ook gewoon uh, dat ik me gewoon misschien een te belangrijke plek gewoon, uh, heb veroverd... Gewoon, die, die nu teruggaat naar de oorsprong, namelijk naar, naar de Okapi... En, uh, over de okapi aan de winkelwagen naar de Okapi. Het post, het post het okapi, post -okapi aan de aan de winkelwagentje. Tijdperk, ja. Precies, ja. Ik zie het er aankomen. Ja. ja. Um. Denk je dat we ah, dat nou ook moeten gaan maken? Of, uh? Nee, nee. De, maken? maken we, ja, maken. Maak, maak cryptozoolie. Maakt maak dat, niks. Dat, dat, dat, nou, ik vind, dat, dat dat, uh, vind dat lastig. het lastig. Cryptozoologie ontvangt. Het maakt niet. We, we zou, ik vind dat we, zou gewoon, ja, we zou, zou het op een eerbare manier gewoon gaan ontvangen. En uh, alles daarvoor doen. De omstandigheden... Die daartoe leiden gewoon dat, dat het daar kan zijn. Maar hem de vrijheid laten gewoon zo te zijn als die wil hij komt als het ware vanzelf aangerold. Precies. Hm. En of die nu vind ik vanuit lastig. het oog komt, vind, vind ik lastig. Ja, ja. ja. ja dat is jammer. Ja. Maar dan, Hier zijn we het uh, dan toch niet helemaal over dus eens. Eh, het is Ik, niet ik erg. voel ja, ik wel vind... dat, dat daar wel gewoon nog een oplossing zit. Maar um, kun je misschien beschrijven wat die, wat die bezwaren tegen gewoon, uh, deze van mij gewoon ge, openheid gewoon tegen Capi bij jou tot stand brengt? Nou, ik, ik voel een soort uh, vrijblijvendheid. Ik, ik verwacht van ons als enige overgebleven cryptozooloog in, uh, in, uh, verwacht een... Een, uh... een duidelijk statement. Ja. ja. Ik, ik, ik, ik... We toch weer langzaam... Op het punt rondom om ons weer te naderen. Maar um, waar precies... Op het punt naderen we ons niet? Nee, nou, op het statement punt Oh, daar ben je het mee eens. Ja, ja, we, mm -hmm. ja een statement, statement is uh, niet altijd goed, maar een statement in betrekking met Okapi vind ik uh, draagbaar. Hm. Uh, ja, uh, misschien... Um, kunnen we even gewoon in clausuur gaan... om uh, dit statement verder uit te werken Ja. En uh, het is misschien wel leuk... gewoon uh, het geluid van denkende cryptozoologen... op het radio te beluisteren. even. Ja, maar um, ik denk gewoon... Uh, uh, het resultaat... om te laten zien dat we ook... Uh, tot resultaten bereid zijn. Mm -hmm. um, denk ik uh, dat, nou, de we breid, dat... De breidheid vind je belangrijker... dan het, uh, dan het daadwerkelijke... Uh, betrekken van... Uh, van uh toekomstige... Uh, uh, in de toekomstige cryptozoologen. Precies. Merk ik. Echt ja, hoor. Ja. En dat, dat, die houding uh, denk ik dat toch wel uh, moet veranderen vandaag. Ik dat, denk, uh, we, we uh, hebben uh, ja ook nog een uurtje tijd. Ja, en, houding veranderen is, ja. is, is, is ja geen moeite. <laughs> ja, en, uh, ja ik, ik denk niet dat het uh, een thema is waar je over moet lachen. Ja, dat is wel. Nou, uh, diep that's serieus. Maar ik denk, we, we, we gaan daar uitkomen en um, met ondersteuning van uh, ons uh, Arabische Freud- en Groentewinkel hm. gaan we nu even een pauze inlassen om, uh, om te kijken... Gewoon, um, ja, om krachten te komen op, ook. Ja, Het on... ja. heeft toch een impact, merk ik hoor, op mij ook. Voor wat wat ja. natuurlijk ook... Even nog de vraag oproepen, hm. hoe worden de okapi winkelwagens gevoed? Alleen door spirituele nee, te ik... of... Um, nou, ik, ik hou daar niet zo van, van het etherische gedoe. Ik denk, je bent op de plek in de supermarkt en daar denk ik dat wij een nieuwe lijn aan voedingsmiddelen eh, ah, eh, zo, zo, zullen zo, moeten gaan zo te introduceren. Dat je, dat, dat je altijd gewoon een beetje meer in je winkelwagentje stopt en dat verdwijnt en, en daardoor blijft het ook winkel anus winkelanuswagentje aan de lopen. Dat vind ik wel een goede oplossing ja. en hiermee wil ik dan ook even eindigen en uh, tot later. Tot, lief, tot, tot later, even nog, te, het, moeten we nog even... Uh, okapi, Okapi, Okapi! Ja, uh, dat was uh, de cryptozoologie, of uh, is het nog steeds? En verder even voorstellen, je zit in een Nederlandse schoolbus uit de jaren 60 die door het gebergte van Libië rijdt. Er staan vijf mensen te klatsen met de buschauffeur, die net bezig is, een vrachtwagen in de bocht in te halen. Maar hier zit er helemaal ontspannen in de stoel omdat hij al urenlang van die fantastisch monotone arabische Musik uit de speakers zreeuwt. En nu een soundscape gemaakt door Nathalie Abing in Den Bosch. Nummer 50. Hier wonen Ad en Ineke Arends. Nummer 23. Nee, geen ongeadresseerd reclamewerk. Ja, wel huis en huisbladen Nummer 8. Hier wonen Gerard, Antoinette en Linda de Jong. Nummer 43. Nee, geen ongeadresseerd reclamewerk. Nee, geen huis- en huisbladen. Nummer 34. Nee, geen ongeadresseerd reclamewerk. Simon Pelge ja, Wel huis- en huisbladen. Nee, Nummer 17. Geen ongeadresseerd reclamewerk. Nee, geen ongeadresseerd reclame Nummer ja, 15. Wel huis- en huisbladen. Ja, wel huis- en huisbladen. Geen ongeadresseerd reclamewerk. Nee, 13, geen huis- en huisbladen. Nee, geen ongeadresseerd reclamewerk. Ja, nee. Wel huis- 1. en geen huisbladen. Nee. Reclamewerk. nee, Geen ongeadresseerd ja, reclamewerk. Wel huis- en huisbladen. Nee, en nee, ja, wel huis- en huisbladen. Nummer 9. Nee, geen huis- en reclamewerk. Hier woont, ja, wel huis- en huisbladen. Nee, geen ongeadresseerd reclamewerk. Ja, wel huis- en huisbladen. Nummer 20. Nee. Geen ongeadresseerd reclamewerk. Nummer 6. Ja. Wel huis- en huisbladen. Nummer 12. Hier wonen Peter en Irene. Nummer 53. Nee. Geen ongeadresseerd oh, reclamewerk. Nee. Nummer 6. Nee. Geen zit geen huis- en huisbladen. Nee. Geen huis- en huisbladen. Nee. Huis nee. huis nummer 17. Geen reclame-AUB. Nee. Geen ongeadresseerd reclamewerk. Nee. Geen huis- en huisbladen. Nee, dat is niet goed. Overleden op 5 september 1949. Hier rust onze lieve vrouw, moeder en oma. Geboren op 7 november 1923. Gestorven op 10 juni 1975. In liefdevolle herinnering. Geboren op 22 januari 1925. Gestorven op 4 mei 2009. mijn lieve vrouw, moeder en oma. Geboren op 10 oktober 1930. Hier rust mijn dierbare. Overleden man, onze lieve op 5 vader oktober en opa. 1985. Geboren op 21 september dierbare 1922. Man vader. Gestorven ons liefst, op 24 juni, februari 1988. Gestorven op 15 mei op 8 augustus 1968. 1959. Gestorven hier rust mijn lieve augustus, geboren man. Geboren op 11 mei 1921. Lieve moeder en oma. Geboren, op 17 op februari 15, maart, 1977. 90, gestorven. Hier ons op lief lieve en moordje. Geboren op 4-78. 1966. Gestorven op 2-72. Geboren op 1971. 8 december 1974. Gestorven. Op 10 september hier rust, 19... hier rust ons lief zoontje en broertje en geboren 1, 8, op 27 juni 1960, gestorven november, op 4 19, juni 1982 in memoriam ons dierbare ouders door een noodlottig ongeval ons lieve zoon en broer hier rust Wilhelmus van de Voor 14 november 1951 gestorven op 30 juni 1975 dochter en zusje geboren en gestorven Virus, uur een aardiseerd Nee, geen huis- en huisbladen Virus. Nee, geen ongeadresseerde reclamenwerk Nee, geen huis- en huisbladen Virus Nee, geen ongeadresseerde reclamenwerk Nee, geen huis- en huisbladen nee, Nee. Geen ongeadresseerd reclamewerk. Nee. Geen huis-en-huisbladen. Nee. Geen ongeadresseerd reclamewerk. Nee. Geen huis-en-huisbladen. I was a good kid. I wouldn't do you no harm. Was a nice kid with a nice paper round. Forgive me any pain I may have brought to you. With God's help, I. Be near to you But Jesus heard me when he deserted me, but Good kid, through hail and snow, I'd go just to moon you. carry my heart in my hand. Do you understand? Do you understand? But Jesus hurt me when he. Condescension Thursday is pathetic By Friday Life has killed me By Friday Life has killed me There's no one I can turn to to unlock all this love, and why did you stick me in self-deprecating bones? und Meer. Liebe Freunde der Tierwelt, es ist wieder soweit. Eine neue Sendung von Vögeln und Meer berichtet an und wir brechen aus mit dem Geräusch der Columbia Oralis, der Pipe Wolf. Endlich ist es gelungen, sie auf Band zu bannen und wir freuen uns, dieses Erlebnis mit euch teilen zu dürfen. <lacht> Ho ho oh You, baby! Tot de volgende keer! Vorbei. Naja, äh, dann kann ich ja noch nochmal sagen: Danke Han für die Kryptozoologie. Postmeister Marcel, fantastisch. Danke Nathalie, Oxford Hospital, und äh, ja, lecker Slape gutes Tilman.